Twee uur. Het LOS-journaal. Gert Kluk. Nabestaanden van Srebrenica slachtoffers gaan via een zogeheten artikel 12-procedure... proberen om vervolging af te dwingen van oud-Dutchbed-commandant Karmans. Het Openbaar ministerie maakte vandaag bekend dat Karmans niet wordt vervolgd. Nabestaanden van Srebrenica slachtoffers blijven erbij dat Karmans en twee collega's... welbewust drie moslimmannen hebben uitgeleverd aan de troepen van de bosnië servische generaal Mladic...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 De Italiaanse apremier premier Silvio Berlusconi is in een afluisterschandaal veroordeeld tot een jaar cel voor het publiceren van afgeluisterde telefoongesprekken. De kans dat Berlusconi achter de tralies verdwijnt is klein omdat hij vrijwel zeker beroep zal aantekenen. De veroordeling hoeft ook geen blokkade te betekenen voor deelname aan een nieuwe Italiaanse regering. In een andere zaak werd Italiaanse politicus en mediamagnaat vanochtend in hoger beroep vrijgesproken van belastingontduiking. Bonnie Tyler is dit jaar de Britse kandidaat voor het Eurovisie Songfestival op 14 en 16 mei in Zweden. De 61-jarige zangeres uit Wales is vereerd en opgetogen over haar uitverkiezing. Tyler had in de jaren 80 wereldhits met Total Eclipse of the Heart en Holding Out for a Hero. Groot-Brittannië heeft het Eurovisie Songfestival al sinds 1997 niet meer gewonnen. Oudgediende Engelbert Humperdinck werd vorig jaar zelfs één na laatste. Het weer. Alleen in het noorden schijnt soms even de zon. In de loop van de middag regen. Het is 8 graden te Wadden en 13 in Limburg. Morgen trekt het regengebied naar het noorden. Daar wordt het maximaal 5 graden. In het zuiden schijnt soms zon en wordt het 13 tot 16 graden. Hé, hey, dat is handig. Wat? Nou, ik zie dat Bart zijn aantekeningen van het seminar al heeft gedeeld via OneNote. Van het seminar? Maar daar zit hij toch nog?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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Driftbui, D-R-T-F-I-B-U-I. Oren D-O-R-E-N. Over wie heb je het nou? Dat gaat niet, hè? Nee. Restjes, R-E-J-S-T-E-S. -E nee. Rechten. R-E-C-T-E-N. Nee, nee, nee. Reclame. E-C-R-E-A-M-E. -E. Ja, krijg je dit als iemand met dyslexie meedoet aan lingo, Mark Miras. Nou, het zou toch wel iets eerder misgegaan zijn, denk ik. Die was niet zo ver gekomen. Nou, zeker onder spanning gaat het heel snel mis. Ja, ja. ja je hebt deze taalhandicap. En uh, staatssecretaris Dekker vindt dat te veel kinderen het uh, dyslexie-etiket krijgen. Uh, of hij een punt heeft, uh, daarover gaan wij uh, straks praten. En op dit moment uh, debatteert de Tweede Kamer over verruiming van de embryo-wet. Net is wel bekendgemaakt dat die voorlopig niet verruimd wordt. Het wetvoorstel van D66 is aangehouden. Uh, de vraag uh, wat er in die wet geregeld wordt, die bespreken we met professor Brom. Hij heeft meegewerkt aan diverse onderzoeken over onderzoek. Ja, professor Brom, bent u teleurgesteld? Nee, ik denk dat er nu een duidelijke stap gezet is in de richting van de verruiming. En dat de regering aangegeven heeft, wij gaan die evaluaties goed bestuderen. En dan komen we met verdere aanbevelingen. Dus goed kijken naar zo'n evaluatie lijkt mij een verstandige stap. Ja, en kent u nog die kleine, snelle politieauto's... die op onze snelwegen op jacht waren naar verkeersovertreders? Dat waren Porsches 911. Dat type auto dat bestaat vandaag op de kop af 50 jaar. En er is geen auto die zo lang is doorontwikkeld. Over de charmes van de Porsche 911 praat ik met oud-coureur Gijs van Lennep... en voorzitter Henry de Vaal van de Porsche Club Holland. Ja, hoeveel van dit soort auto's rijden er nog rond, meneer van Lennep? Of mag ik er eigenlijk wel auto zeggen, of moet ik Porsche zeggen? Porsche ja. Porsche. ja, dat hè? is een hele, hele goede. Geen ja. Porsche. Nee, geen nee Porsche. ik heb geoefend hoor. Ja, nee, perfect. Het is een Porsche, ja. Maar ja, er zijn er 280.000 gemaakt, heb ik begrepen inmiddels. En er zijn er nog heel veel, heel ja. En die worden er ook heel veel gerestaureerd, want uh, men is gewoon uh, helemaal gek van die auto's. En eh, ik denk dat er minimaal nog wel 700.000 rondrijden. Ja. Want, in ieder geval, weet u het van de, van de club? Uh, ja, ik weet het toevallig exact. Er oh, rijden kijk. in totaal in Nederland 27.000 postjes rond. En 12.900 daarvan zijn 9 s zo, dat is best een heleboel. Dus we kunnen ze allemaal tegenkomen. Biologisch Lucas Wenninger die vraagt zich af of, of het erg is... dat er minder vlinders zijn dan 20 jaar geleden. En wilt u uw mening kwijt of heeft u een vraag? Ga dan naar de website Dit Is de dag Nu de Facebookpagina... of reageer op Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. We gaan het hebben over de embryowet. Professor Brom, ja, de Kamer debatteert over die embryowet... heeft besloten om een wetsvoorstel van D66 voorlopig even aan te houden. Wat stond er in dat wetsvoorstel van D66? Voor zover ik het gezien heb, is het wetsvoorstel van D66 om nu te besluiten dat de wetgeving toestaat dat embryo's gekweekt worden voor onderzoek. Wat op dit moment uh, niet toegestaan is, maar waarvan de evaluatiecommissie zowel in 2006 als in 2012 geadviseerd heeft om dat uh, wel te doen. Ja, en u zat ook in die evaluatiecommissies? Nee, nou, ik, ik, uh, bij de tweede evaluatiecommissie zat ik in de begeleidingscommissie. Ik ben dus niet verantwoordelijk voor de evaluatie van de inhoud, maar wel dat het netjes en goed gebeurd is. Dus de evaluatie is voor de auteurs van de evaluatie, maar. Uh, ik, ik begeleid dat. U begeleid dat, oké. Okay, ja, Ingewikkeld allemaal, maar goed, ik geloof dat ik het snap. Laten <laughs> we het eens even hebben over wat dat dan precies is, een embryo. Want dat, daar ontstaat nog wel eens wat verwarring over. Wat, wat is dat? Ja, ook dat is in, in, in die wetgeving een punt van discussie. Uh, uh, helder is natuurlijk als uh, zaadsel eicel versmolten zijn... dat je een embryo hebt. Maar als je uh, dat, uh, dat deelt, of nog eens deelt... of als je daar uh, verbindingen maakt met, uh, uh, met dierenembryo's... of als je uh, uh, embryo's hebt die niet levensvatbaar zijn... dan is het allemaal niet helemaal duidelijk hoe daar precies mee om te gaan. En een van de dingen die de evaluatie naar voren brengt... is schep daar helderheid over, maak duidelijk waar je het precies over hebt. En terecht zegt de minister, ja, dat, dat kun je wel vragen, dat moet ik ook doen... Maar de technologie gaat steeds sneller. En ik kan nu wel iets vastleggen, maar straks vinden ze weer een weggetje eromheen om het anders te doen. Ja. Dus daar zit, daar zit een spanning. Ja, de, de vraag is altijd, is het, als we het over embryo's hebben, hebben we het dan al over beginnende mensen. Da daar ligt natuurlijk vaak het probleem. W wat kunt u daarover zeggen? Nou, dat is een groot punt van discussie, van wanneer beginnen we te dis discussiëren over beginnend menselijk leven. Uh, Helder is dat een embryo noodzakelijk is om tot menselijk leven te komen. Maar uit één embryo kan nog een tweeling komen. Dus dan kun je zeggen van ja, dan is het niet noodzakelijk. Wij zijn één persoon die hier al aan het ontstaan is. Want het kunnen ook meerdere personen zijn. Dus en de ontwikkeling gaat in stapjes. Daarom wordt er vaak gesproken over, over glijdende beschermwaardigheid, groeiende beschermwaardigheid. Dat zijn fundamentele discussies die gaan over de status van het embryo. En ik denk dat we daar niet snel over eens worden. Daar zijn verschillende fundamentele visies op mogelijk de grote vraag is hoe we tegenover de achtergrond... van die fundamenteel verschillende visies het in ons land goed regelen. Ja, want daar gaat het natuurlijk om. En als de minister zegt, ja, dat technische ontwikkelingen gaan zo snel... dat we daar eens even goed naar moeten kijken... dan is het natuurlijk vooral de vraag, waar moeten we dan aan denken? Wat kan er nu met een embryo wat tien jaar geleden bijvoorbeeld nog niet kon... Oei, dat is, dat is wel een, een moeilijke vraag om zo in zijn algemeenheid te beantwoorden. Daar heb ik mij eigenlijk niet op geprepareerd. Ik heb nagedacht over hoe het met het onderzoek verder moet in de regulering. Dus ja. daar kan ik u geen antwoord op geven. Nee, maar ik bedoel, de vraag is meer van er is blijkbaar behoefte in het veld om embryo's te gebruiken. Waarvoor dan? Nou, bijvoorbeeld als we IVF-procedures beter willen ontwikkelen... of als we in de IVF-procedures preciezer willen, willen kunnen zien welke embryo's we terug gaan plaatsen. Omdat soms embryo's in de IVF-procedure niet goed zijn en niet levensverzicht... Vatbaar zijn en dan plaatsen we ze ook niet terug in, in de baarmoeder om te laten uitgroeien tot, uh, tot mensen. Nou, daar uh, kennis van op doen, dan, dan moet je natuurlijk. Uh Goed onderzoeken en daar heb je onderzoek voor nodig. Dus dat is een belangrijk deel om, uh, van het onderzoek wat we willen doen. Ja, dus daar heb je die embryo's dan voor nodig. En dan heb ik ook gelezen dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van menselijke organen die je laat uh, groeien in dieren en vervolgens weer kan gebruiken om in mensen terug te plaatsen. En dat je daar dan ook embryo's voor nodig hebt. Dat klinkt heel futuristisch, maar is dat zo? Uh, dat is futuristisch. Uh, daar wordt wel uh, beginnend onderzoek naar gedaan, naar uh, organen. Maar uh, het is zeker geen, uh, geen reden om nu je donorcodicil te verscheuren, wat de oplossing is op die manier nog lang niet bij de hand. Nee, maar is dat wel een, een, een onderzoek wat gedaan gaat worden? En waar die embryo's voor nodig zijn? Ja, het is onderzoek wat we ons kunnen voorstellen. Wat, er zitten allerlei hele grote technische problemen aan. Als zo'n uh, zo embryo in zo'n dier groeit, is die dan veilig? Is dit er dan geen, geen, geen ziektekiemen van die dieren in? Dus daar zitten heel veel uh, grote vraagstukken aan. En om bij die grote vraagstukken stappen te maken... moeten we dat onderzoek doen. En daar hebben we die embryo's voor nodig. Ja, Lucas Wenninger, jij bent arts-bioloog. Ben je bezig ook met embryo's? Nee, ik werk zelf niet met embryo's. Nee. En, en de dilemma's en de, en de ethiek rondom dat soort onderzoeken... denk je daarover na? Nou, Het is, het is natuurlijk iets waar je uh, heel veel verschillende meningen over hebt... omdat sommige mensen erg hechten aan de integriteit van de embryo's... en die denken dat ieder embryo een, een mens is... Je kunt je natuurlijk ook afvragen of dat echt zo is. Omdat je ook weet dat gewoon een gedeelte van de embryo's het helemaal niet zal halen. En al ergens tijdens de zwangerschap op een natuurlijke manier zal stoppen zich te ontwikkelen. En je hebt natuurlijk aan de andere kant heb je de echte techneuten zitten. Die willen zoveel mogelijk onderzoek doen. Gewoon omdat ze willen weten hoe het werkt. En bijvoorbeeld ja. stamcelonderzoekers die willen beter begrijpen hoe veroudering werkt. Daarvoor zijn embryonale cellen ook soms heel handig. Ja, dus dan is dat en die kunnen echt inzicht geven die je op andere manieren niet kunt... Kunnen verkrijgen. Nee, dus dan is het vanuit die techneuten gezien heel erg nodig om over die embryo's te kunnen beschikken. En ja, en, en natuurlijk ook aan de andere kant voor de voor de mensen zelf. Want we willen aan de andere kant willen we ook allemaal gezond en oud en goede kinderen. En dus, dus de, die spanning is, is er heel duidelijk. Ja. Dus aan de ene kant willen we iedereen beschermen, aan de andere kant willen we ook voor onszelf het allerbeste. En je komt toch ergens in het midden uit. Dus wat dat betreft denk ik dat, dat het dat het zo zal doorgaan. Ja. Professor Brom, als het gaat over die ethische dilemma's... wat is dan het belangrijkste probleem? Gaat het dan om de beschermwaardigheid van die embryo's? Er zijn een paar problemen. Het eerste probleem is de beschermwaardigheid van die embryo's. Maar ik denk dat we moeten voorkomen dat we ons daar alleen maar op, uh, op stuk staren. Een ander belangrijk probleem is, is de rol van, van degene... van wie de eicellen vandaan komen. Uh, de beschermwaardigheid en uh, ook de, de toestemming... die, die, die, die vrouwen moeten, moeten kunnen geven als, als zij eicellen geven voor onderzoek. Belangrijkste. Uh, een belangrijke vraag is de doelen die ermee nagestreefd worden. Uit ons onderzoek bleek dat een samenleving zegt van voor medische doelen, ja graag, uh, dat is een goede ontwikkeling. Maar voor doelen die uh, meer commercieel of daarbuiten zitten, nou daar hebben we wat meer vraagtekens bij. Dus ook dat is een belangrijk deel van de afweging. Het gaat niet alleen om de beschermwaardigheid, maar ook wat doe je ermee, hoe belangrijk is het. En dat is goed dat dat op lokaal niveau door ethische commissies getoetst wordt. Ja, en dat, dat moet dan ook weer zijn weerslag vinden in de wetgeving, denk ik. Ja, ja, ja. ja. De kleine christelijke partijen die hebben al laten weten... niet voor verruiming van die wetten zijn vanwege die beschermwaardigheid van uh, het embryo. En eigenlijk zeggen zij dus... Ja, die toegenomen technische mogelijkheden die vinden we wat minder belangrijk. Begrijpt u die overweging? Ja, als je van uh, of, of, of overtuiging bent dat een, iedere embryo even beschermwaardig is... Als een, uh, als een volwassen mens... dan is het logisch dat je die niet opoffert voor technologische vooruitgang. Nee. En kunt u iets zeggen waardoor u ze zou kunnen overtuigen als het gaat om die technologische over vooruitgang? Wat, wat zou. Ja, nou ja, doet u uw best, zou ik zeggen. Nee, ik denk niet <lacht> dat ik daar mijn best voor moet gaan doen. Ik nee? denk dat het dat, dat fundamenteel verschil van inzicht wat we hier hebben. niet zomaar even met een, uh, met een mooie spot op de radio opgelost kan worden. Ik denk dat het wat dat betreft goed is dat de minister een beetje tijd neemt om de evaluatie te bekijken. En het is een voortgaand proces waarbij de grote vraag is: wij kunnen nu technologisch embryo's buiten het moederlichaam. Uh, uh, in stand houden. En wat dat precies betekent. Wanneer spreken we daar over mensen? En wat betekent ja. dat? Nee, ik, dat snou, ik, ik, nou, ik wil u ook niet verleiden tot, tot makkelijke uitspraken hoor. Maar meer de vraag van. Op wat, welk, welk onderzoek is er niet mogelijk als je dat niet toestaat? Dat, en wat, wat hou je dan tegen? Dat, dat is denk ik meer een vraag. Nou, een belangrijk onderzoek wat niet mogelijk is, is het onderzoek dat IVF uh, als voortplantingstechnologie verbetert. Daar heb je embryo's voor nodig. Daar moet je embryo's voor maken om dat onderzoek uh, te verbeteren. Nou, dat, uh, dus als je. Uh, niet wil zeggen van ja eerst maken we embryo's en die plaatsen we dan terug. Maar eigenlijk willen we beter weten welke de goede zijn... welke, de, welke uh, niet ernstige, uh, uh, bijvoorbeeld niet levensvatbare afwijkingen hebben. Dan moet je daar goed onderzoek naar doen. Ja, en dat kan niet als je dat niet uh, toestaat. Precies. Het is een internationale discussie. In de Verenigde Staten zijn ze daar natuurlijk ook mee bezig. Uh, daar mag je embryo's gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Dat kondigde president Obama aan. We will lift the ban on federal funding for promising embryonic stem cell research. Scientists believe these tiny cells may have the potential to help us understand and possibly cure some of our most devastating diseases and conditions. Ja, dat was Obama die in 2009 het verbod op subsidie voor stamcelonderzoek ophief, zodat embryo's gebruikt konden worden hiervoor. Ja, professor Brom, eh, niet alle landen zijn even ver hè, op dit vlak. En niet alle landen doen het op dezelfde manier. In, in Duitsland is het uh, uh, terughoudender dan, uh, dan in Nederland, in Engeland en in België. Dat blijkt ook uit de evaluatie. Uh, gaat, men, uh, gaat men verder? En het is interessant van de Verenigde Staten te zien. Daar mocht van alles, maar niet met overheidsgeld. Waardoor je laboratoria kreeg waar sommige onderdelen met overheidsgeld gedaan werden, betaald was... en daar mocht je niks mee. En andere delen van het laboratorium met andere fondsen betaald waren... daar mocht het wel. En dat leidt natuurlijk tot hele ja, rare situaties. Ja, En Duitsland, is dat een historische verklaring vanwege de Tweede Wereldoorlog? dat ze daar terughoudend zijn? Ja, ik vind dat altijd heel kort door de bocht... om nou ja. het thema de Tweede Wereldoorlog als oorzaak te nemen. Het ik is wel denk... de tweede keer dat u mij daarvan beschuldigt. Ja, het spijt me. Ja. Maar ik, ik denk dat het heel, heel, ik denk dat wel heel erg belangrijk rol speelt... is dat de geschiedenis van en dat is dan natuurlijk de Tweede Wereldoorlog... met de beschermwaardigheid van menselijk leven daar een grote rol in speelt. Maar het is niet het enige land waar zo terughoudend gereageerd wordt. Dus ik denk niet dat dat het alleen maar aan de Tweede Wereldoorlog te wijten is. Ik denk dat dat te maken heeft met ook dat de Duitse grondwet... de beschermwaardigheid van, uh, van mensen in de grondwet heeft staan... en de vraag gesteld wordt, hoe ver ik dat uit moet streven. Ja. Nou kunnen wij in Nederland natuurlijk een strenge wetgeving optuigen... als dat al gaat gebeuren, want dat weten we natuurlijk niet. Maar dan zou natuurlijk een bedrijf gewoon een, een, een dependance... in een ander land kunnen openen en daar dat onderzoeken en uh, wel doen. Is het eigenlijk met de globa globale wereld nog wel zo zinnig, die wetgeving? Nou, ik denk dat het met de globale wereld heel zinnig is om goede wetgeving en goede regulering te hebben. Uh, bijvoorbeeld omdat onderzoekers die het goed willen doen uh, blijven in de landen waar het goed geregeld is. Als je het, uh, als je het goed regelt. Bovendien veel van het onderzoek gebeurt in een geneeskundige context. Uh, natuurlijk reizen patiënten de wereld af om, om dingen voor elkaar te krijgen. Maar dat is maar een heel klein, uh, klein deel van, uh, van waar het hier om gaat. Uh, ik zie het uh, AMC of het UMC nog niet een uh, dependance in, uh, in een land waar het makkelijk is. Uh, Mag nee, nee, maar dat zijn dan de, dat inderdaad de, de, de ziekenhuizen niet, maar misschien de farmaceutische industrie zou dat misschien wel kunnen doen. Ja, de farmaceutische industrie begaat natuurlijk uh, uh, samenwerking aan met, met universiteitsonderzoekscentra. Die kunnen in uh, verschillende landen verschillende dingen doen. En uh, ik neem aan dat ze kijken wat, waar het mag gebeuren. Dat, uh, ja. dat gaan we in Nederland achterlopen als we, de, als we wat uh, langzamer zijn met dit soort wetgeving? Ja, dat is, dat is heel moeilijk te zeggen. Ik denk dat uh, het belangrijk is om te zorgen dat we, dat we niet te veel achter gaan lopen. Ik denk dat het belangrijk is om te zorgen dat we het zorgvuldig doen. En het is uh, in deze uh, stapjes uh, die nu gezet worden... Uh, denk ik dat de goede kant op gaat als het gaat om uh, het onderzoek internationaal uh, mee te laten tellen. Tegelijkertijd moet je dat blijvend afwegen ten opzichte van wat er aan de andere kant op het spel staat. En uh, ja, dat gaat niet in alle landen gelijkwaardig. En ik denk niet dat we moeten zeggen, uh, de snelste land uh, geeft de mate aan iedereen. Dit is de dag op Radio 1 met Elsbeth Rutteke. My World van Alan Clark. Ja, voor liefhebbers is het meteen duidelijk welke auto hier langs scheurt. De Porsche 911 bestaat vandaag op de kop af 50 jaar. En waarom dat een feestje waard is, dat horen we zo meteen. Eerst aandacht voor een taalhandicap waar steeds meer kinderen aan lijken te lijden. Sommige dyslekte zien letters als 3D-figuren... Anderen zien letters als het ware voor hun ogen dansen. De letters dansen in je hoofd. Ze blijven niet staan. Als je een U omdraait naar de andere kant... dan heeft het al een andere betekenis. Ze kunnen om zich omdraaien, ze kunnen spiegelen. Een U wordt een N. Ja, staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs... Die zei onlangs dat te veel kinderen de diagnose dyslexie krijgen. Mark Miras, jij bent journalist en je hebt dyslexie. Ben je het met de staatssecretaris eens? Nee, ik denk dat... Um... Als je gaat kijken. Mijn kinderen hebben ook dyslexie. Dus die zijn ook door de molen gegaan. Is het erfelijk oh. Het is hartstikke erfelijk. Ja. Oh. Kinderen van dyslecten hebben een tien keer zo'n grote kans dat ze zelf dyslectisch zijn. Dus op basis van de ouders kun je eigenlijk al vaststellen ja. of in een behoorlijke inschatting maken hoe grote kans is. Maar dan toch wordt er heel secuur gekeken. Uh, mijn kinderen hebben zelf moeten bewijzen dat ze dyslect, uh, dyslectisch zijn. En dat betekende dat ze een intelligentietest moesten doen. Dat ze uh, uh, een jaar lang uh, uh, remedial teaching moesten krijgen. Uh, onder begeleiding van psychologen is daar heel goed naar gekeken. En uiteindelijk krijg je dan... Uh, Zeer goed gefundeerd zo'n dyslexieverklein betekent niet dat iedereen even dyslectisch is. En ik denk dat de drempel wel lager is geworden, maar dat is denk ik wel terecht. Want je kon... hebt mate van dyslexie. Je hebt mate van dyslexie, ja. Je kunt echt heel erg, ik heb mijn jongste die is echt heel erg dyslectisch. En die andere twee die zijn wat minder dyslectisch. Maar ook zij moeten hard werken om in dat talige onderwijs het hoofd boven water te houden. Ja. En dan is het denk ik heel terecht dat ze een steuntje in de rug krijgen... in de vorm van een dyslexieverklaring die hen recht geeft... om iets langer uh, aan toetsen te werken en uh, soms uh, iets uh, dispensatie te krijgen. Ja, en het lijkt dus eigenlijk alsof de staatssecretaris een beetje voorbij gaat... aan het feit dat je echt wel een heel traject door moet... voordat je zo'n verklaring krijgt. Ja, volgens mij is dat juist heel uh, grondig geregeld. En, ja. Uh, ik, ik, ja, hoeveel dyslecten er moeten zijn. wat zeg maar, een, een behoorlijk getal zou zijn. dat het verschilt van land tot land. Er zijn landen waar 15% uh, standaard is. Er zijn landen, ook in Nederland. gaan we aan van 5%. dat er 5% zou moeten zijn. Maar ook ja. dat is dus discutabel. Ja, ja. U uh, zelf heeft het ook. Of jij zelf, ja. medejournalist. tutoyeren we altijd. Uh, jij bent al. Uh, hoe oud ben je? Ik ben 50. Ja, hoe oud, hoe oud was je toen het werd.? Uh... Ik was uh, een jaar of zes, denk ik. Ja. Maar dat ja, was in een tijd dat het nog helemaal niet speelde? Nee, ik, ik heb heel erg geluk gehad. Mijn ouders hadden toevallig contact met een buurvrouw... die uh, een van de eerste onderzoeksbureaus had. En op het punt dat mijn ouders dachten... moeten we nou echt naar de school sturen... of is misschien toch iets anders aan de hand. wat ze dachten dat je dom was. Ja, dat was in die tijd standaard. <Klacht> Als je niet kon spellen, dan was je dus dom. Hm. De rest van de klas, uh, daar zaten ook heel veel kinderen in die waarschijnlijk ook dyslexie hadden. Um, maar voor mij was het uh, vastgesteld. Dus ik had, was een bijzonder geval, werd zelfs in, in de schoolkrant werd er speciaal over geschreven. Oh. Uh, en die andere kinderen die bleven gewoon dom. Ja, ja. Dat is tragiek. Ja. Ja. En dat jij het geluk had dat je ouders had die erachteraan zaten en iemand in de buurt die dat kon constateren. En toen ben je vervolgens, dat vind ik wel heel bijzonder, journalist en schrijver geworden. Ja. Ja, wat dan laat zien dat uh, de, de taal en de spelling los van elkaar staan. Dat, uh, ik had ook een dat een goed ja, ja. In, de, in de vierde klas kwam ik naar een nieuwe school. En toen heb ik, uh, was de, de klassenjuf, die heeft iets heel belangrijks gedaan. Uh, die is al na een week naar mijn ouders gegaan en heeft gezegd... Van, hij spelt abominabel, maar hij schrijft eigenlijk wel aardig. Zullen we nou afspreken dat ik de eerste tijd eventjes niet de aandacht op dat spellen leg? En de aandacht wel leg op dat schrijven? Heel veel dyslecten uh, raken ieder plezier in taal kwijt. En dat is bij mij dus niet gebeurd, nee. dankzij de juf. Denk ja, ik. nou, dankzij goed onderwijs. Mensen hier aan tafel, ervaring met dyslexie? Nee. nee Geen last? Niet, nee. Lucas, ook niet? Nou ja, 5 procent, dus de kans dat er nog iemand bij zat, is niet zo groot. Precies, precies. Um, ja, laten we het eens even gaan hebben over journalistiek dus en taal. Afgelopen zaterdag verscheen er van jou ook een artikel in de krant wat niet was gecorrigeerd. In de Volkskrant, In de ja. Volkskrant, was ja. dat niet heel eng? Ja, ik ben natuurlijk in de loop der tijd ben ik wel wat, wat losser komen te staan en, en, en durf ik het ook gewoon te zeggen eh, dat dyslexie. Maar toch toen mij eh, toen eh, de redacteur van de Volkskrant zei van eh, en dan wil ik heel graag dat je dat stuk wat je over dyslexie gaat schrijven dat je die zonder tekstcorrectie schrijft, toen moest ik wel even slikken. Ja. Iedere dyslect heeft toch de neiging om dat verborgen te houden. Want ja, spelfouten maken daar ligt een spanning op. Um, dat wordt toch nog steeds, en zeker toen ik klein was... werd dat heel sterk met ja, ongeletterdheid geassocieerd. Ik heb ooit, toen ik bij Intermediair um, werkte... Um, op een dag heeft de eindredactie zitten slapen... en die heeft ongecorrigeerd een tekst afgedrukt. Er stonden inderdaad een aantal spelfouten in. En toen kregen we via de post een lezersbrief van een lezer die zei... wat moeten we geloven van een verhaal dat geschreven is door een analfabeet? Zo. Nou, dat, is, dat is natuurlijk heel extreem, maar als ik met mensen om me heen praat... die weinig van dyslexie uh, weten... dan merk je toch dat, dat die overtuiging er heel stilletjes bij heel veel mensen toch onder ligt. Ja. Nog steeds. Ja. Ja, dat is dan een enorm stigma. Nou, Hogeschool Windersheim, die wil studenten met dyslexie minder snel toelaten tot de opleiding journalistiek. Daarover hebben we aan de telefoon Erik van Schaik van Windersheim. Goedemiddag, meneer van Schaik. U heeft meegeluisterd naar meneer ja. Miras. Ja, kunt u dat eigenlijk wel maken om die mensen niet toe te laten? Nou, laat ik vooropstellen dat de beste studenten die wij hebben op de Hogeschool, hier op de opleiding journalistiek, uh, daar zitten mensen tussen met dyslexie. Ja, maar die gaat u nu uh, niet meer toelaten. Op de opleiding we gaan daar in ieder geval strenger naar kijken. Want we weten ook, uh, dat hebben wij eerder gemerkt bij Controles... Uh, en daar zijn we ook voor gekapitteld en terecht overigens... dat we uh, de kritiek hebben gekregen van ja, er komen heel veel studenten die de opleiding die verslagen inleveren waar gewoon DNT fouten in zitten, waar ernstige fouten worden gemaakt. Uh, en niet alleen op het gebied van spelling, maar ook op het gebied van stijl. Uh, met andere woorden, taalbeheersing is ongelooflijk belangrijk. Ja. En daar zetten we ook fors op in. En we vinden ook dat journalistiek, ja, het is inderdaad zo'n talig vak. En um, het is erg van belang dat dat ook begint met een basis. En die zit in de geschreven journalistiek. Omdat je die ook nodig hebt voor bijvoorbeeld het schrijven van nieuwsbulletins, voor je radio-uitzending. Nee, net... Of voor tv-programma's. Ja, we hoorden net meneer Miras zeggen, er is wel een verschil tussen spelling en taal. Ja, absoluut. En en, en, zie ik dus gaat ook u ook dat onderscheid ook aan? Studenten. Gaat... Ja. Dus wij, wij willen eigenlijk ook zorgen dat we toch die, die mensen, die talige mensen die dus op, op het gebied van... ...ja hun taal eigenlijk heel goed zijn, maar juist in die geschreven journalistiek nog echt een weg te hebben gaan... ...dat we die toch kunnen binnenhalen. Dat betekent wel dat we taaltoetsen gaan afnemen aan uh, ja, aankomende studenten, ...mensen die zich hebben ingeschreven voor onze opleiding. En op basis daarvan gaan we kijken, want dan nemen we ook andere toetsen mee... ...bijvoorbeeld op het gebied van, ja, heb je een journalistieke attitude... ...ben je goed op de hoogte van bijvoorbeeld de actualiteit, dat gaan we meewegen. En op basis daarvan gaan we kijken van ja, wie gaan we toelaten en wie niet. Nee. Het is dus niet gezegd dat we alleen op basis van taal selecteren en dat dan ook als je daar... Onvoldoende of heel matig op zoek, dat je dan ook geen kans maakt op de opleiding. Nee, dus het is eigenlijk veel breder dat we gaat toetsen. Ja, en de tweede stap is dat we eigenlijk ook veel nadrukkelijker gaan begeleiden. Wat we nu al doen in de opleiding is dat we ook eigenlijk bijspijkercursussen al gewoon aanbieden tijdens de opleiding. Want we hebben de norm ook wat strenger gemaakt. Bijvoorbeeld in het eerste jaar van onze opleiding. Zeggen we van joh, je moet wel je taalbeheersing halen, je vak taalbeheersing. Wil je door mogen naar het volgende jaar. Oké, okay. even naar Mark Miras. Is, vind je dat terecht, deze selectie, die uh, toch aangelegd wordt uh, bij zo'n journalistieke opleiding? Nou, het verhaal klinkt wel uh, wel. Genuanceerd. Um, maar nog één extra argument om echt heel zorgvuldig te zijn... om niet ten onrechte mensen af te, te wijzen op basis van dat spellen. Um, ik denk dat de journalistiek enorm behoefte heeft aan mensen die zich echt verdiepen... Eh, en, en echt met heel, heel veel aandacht um, met informatie bezig zijn. En mensen die moeilijk kunnen lezen die minder snel lezen, lezen minder over teksten heen. Hebben meer de neiging. Dat hebben ze ook vastgesteld bij mensen die, die niet dyslectisch zijn. Maar als je ze een tekst voorlegt met vervormde letters... waardoor ze trager moeten gaan lezen... dan hebben ze daarna die tekst beter in hun hoofd. Nou, dus het kan ook nog wel eens zijn... dat mensen dan toch veel beter informatie tot zich nemen. Ja, dat zou kunnen verklaren dat dyslectische uh, uh, mensen... vaak um, meer met de inhoud bezig zijn. Zich meer verbinden ja. met de inhoud. Ja, dat is dat dat dat een heel belangrijk punt. Dat is hard, ja? Maar de, de kunst is natuurlijk... je werkt in media als journalist... dat betekent dat je vervolgens een vertaling gaat maken... naar je publiek. Of je betrekt je, betrekt je publiek daarbij... En dat is van, van belang. Dus opname van de stof en herkennen van informatie, selecteren van nieuws van informatie, dat is één ding. Twee is dan het goed vertalen. En dat is als Mark zegt, van nou, ik, ik had wel even een pennetje, alleen de spelling, daar ging het mis. Dat is al een hele belangrijke. Als je dat herkent bij studenten, bij aankomende studenten, ja, dan heb je al wel iets in handen Van je denkt, van nou, als we dat kunnen opkweken tot een goede journalist, maar dan moeten we dus tijdens de opleiding extra aandacht besteden aan die, uh, aan die taalvaardigheid op het gebied van spelling, met name. Goed, is helder. Hartelijk dank, Erik van Schuik van veel Succes. De aankomende studenten. Uh, ja, en uh, Mark Muras, jij blijft gewoon in de journalistiek werkzaam. Ja, hoor. We gaan Geen probleem. Door. <laughs> Goed. Dat is mijn hopping. Nou, het is uh, bijna lente. Dan uh, flatteren er weer vlinders. Of het is al een beetje lente. Maar dat zijn er minder dan twintig jaar terug. En of dat erg is, dat vragen we straks aan uh, Lucas Wenninger. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Gert Luke. Radio 1: Het NOS-journaal oud Dutch commandant Karremans is opgelucht en zeer blij... met het besluit van het OM om hem niet te vervolgen... in verband met de genocide in Srebrenica. Nabestaanden van slachtoffers hadden om vervolging gevraagd... en beginnen nu een artikel 12-procedure. Ze blijven erbij dat Karremans en twee collega's... welbewust drie moslimmannen hebben uitgeleverd... aan de troepen van de Bosnische servische generaal Mladic. Ronnie Nathaniel vertrekt als directeur van het Sidi. Nathaniel was sinds 1980 het gezicht... van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Hij vertrekt op 18 maart, maar blijft adviseur van het CIDI... tot hij in november met pensioen gaat. Minister Schultz breidt het onderzoek naar de verbreding van de A27 bij Utrecht uit. Aanleiding is een onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht. Daaruit kwam naar voren dat verbreding van de A27 niet nodig is... en dat de bak waarin de huidige snelweg ligt plaats kan bieden aan meer rijstroken. Het eindrapport van Schultz is nu later dit voorjaar klaar. En Silvio Berlusconi is in een afluisterschandaal veroordeeld tot een jaar cel.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met aan tafel Hendrik de Vaal en Gijs van Lennep. We vieren samen zo de 50ste verjaardag van de Porsche 911. Lucas Wenninger vindt het gek dat wij verdrietig zijn als we minder vlinders zijn. Maar niemand ligt er wakker van als de pissebedden verdwijnen. En met Mark Miras spraken we over dyslexie. U kunt reageren via Facebook, via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar de website dag.nu. Ja, geen enkele auto is zo lang doorontwikkeld en geen enkele andere auto maakt zoveel los bij liefhebbers. We hebben het over de Porsche 911 en die bestaat vandaag 50 jaar. Hier aan tafel Gijs van Lennep, oud-winnaar van de 24 uur van Le Mans in een Porsche. Porsche, ik zeg het alweer fout, en ondanks zijn 70 jaar nog altijd zeer actief in deze auto. En Henri de Vaal, voorzitter van de Porsche Club Holland. Ja, wat is er nou zo bijzonder aan die Porsche 911, meneer de Vaal? Uh, wat is er zo bijzonder? Uh, het feit dat het de enige auto is die al 50 jaar bestaat... Uh, vind ik op zich al bijzonder genoeg. Um, en ik denk dat het heel moeilijk in een, in een paar woorden of een paar zinnen is samen te vatten. Um, en ik kan eigenlijk alleen maar zeggen... je moet erin gezeten uh, of wel in gereden hebben om, om dat echt uh, te om beseffen. Om dat te weten. Meneer Van Lemp, kunt u eens een poging doen? Ja, ik kan zeker wel een poging doen. Want uh, in 1964 heb ik mijn eerste rondjes op het circuit van Zandvoort... met dus de eerste 911 die toen uitkwam en in handen was van Ben Pon... Mijn vriend Ben Pon, waar ik ook later mee gereisd heb. En die was natuurlijk tel van de importeur. Pom Porsche hij was daar ook directeur. Dus die liet mij daar onmiddellijk uh, mee rijden. En daar hebben we gekkigheid mee uitgehaald op Zandvoort. En dat kan ik ook rustig zeggen dat ik met die auto heb leren rijden. Want de eerste Porsche 911 waren nou niet de allermakkelijkste auto's. Mm. He, dat is natuurlijk in zeven generaties behoorlijk veranderd. Nu kan en ik er zelfs in rijden. Die, absoluut, okay. iedereen, <laughs> iedereen kan er in rijden. Ja. Want er zit zoveel technologie. Maar ook in die, in die zeven generaties die er ontstaan zijn dus in 50 jaar... hebben ze altijd vooropgelopen. Omdat ze altijd met alle types in de racerij bezig geweest ja. zijn. Nou, dat is een technologie uh, platform, dat beter bestaat er niet. En dat werd allemaal weer in die nieuwe auto's ook gezet. Ja. Maar wat voelt u als u instapt? En gaat zitten achter dat schuur? Ja, ja, alleen stuur? al De zitpositie is natuurlijk al uh, fenomenaal. Dan nou kan je tegenwoordig elke stoel tegenwoordig op, op en neer voor en achter en stuur naar je toe. En, uh, want dat is ook allemaal, vroeger zaten we allemaal zo ver weg en nu ja. zitten we weer een beetje dichterbij. Nou, dat is, je kan het allemaal regelen zoals je het wil. Maar, u stapt die auto in en dan? Wat voelt u dan? Nou ja, dan voel ik nog niks. Dan start ik. En dan ga ik, dan, je heel hard. dan ga ik gas geven. En dan uh, gaan we gewoon fijn rijden. En dan merk je ook dat er een enorme veiligheidsmarge is. Want uh, daar komen wij natuurlijk in Nederland helemaal niet aan toe. Nou, uh, ah, zo die, hard als die kan? Zo hard als die kan. Maar ook vooral niet alleen zo hard. Want dat kan iedereen hard vooruit. Maar uh, in de bochten is het ook fantastisch hè, hoe die auto op de weg ligt, om het maar zo te zeggen. Ja, zullen we eens even gaan luisteren, want ja, we kunnen er wel over praten. Maar uh, collega Thijs, die wilde ook wel eens weten hoe die auto rijdt. Hij kreeg instructies van Gijs van Lennep. En verslaggever Reinhard Meijer, die wurmde zich achterin. Wat rijd jij? Een Ford, zo'n gezinsbak. Heel functioneel, zeg maar. Het is geen jongensdroom. Ik ben niet een enorme autofrik, maar dit is wel een bijzonder moment. want dan rijdt die vet achter je dek. Ja. Oh ja, dan word je echt teruggeduwd. Kijk, zie je, dan schakelt die drie versnellingen terug. Zie je ja. hoe vlucht dat 363. gaat. Hoe vlucht dat gaat. Zo, en nu komt echt te werk. Hoe hard gaan we, Thijs? Nou, 90 nog maar. Valt er een beetje tegen. <laughs> ja, sorry. Maar er zijn meer auto's op de weg. Dit rijdt wel lekker, zeg. Jij bent toch verzekerd, die voor Reinhardt? Wat is precies zo bijzonder aan deze wagen? Dat je er heel rustig mee kan rijden. Dat je een super versnellingsbak hebt. Maar je kan er ook mee racen. Jammer hè, dat die linkerbaan dicht is. Kijk eens wat er hier voor ons rijdt. Heerlijk. Achter een Porsche rijden. In een Porsche. Ik zeg uh, Thijs, je zit uh, continu met een uh, grote glimlach. <laughs> ja, dit is wel grappig. Ik praat graag in een statement. We rijden nu 160, sorry. We mogen niet maar 70. De borst voor mij is ook heel onrustig, zie ik. Die wilde langs, maar ja, eindelijk. We houden hem even bij. We gaan even wisselen mannen. Gaan even wisselen. Ja, even kijken hoe gijs dit doet. Gijs. Doe even normaal, man! Ja, maar nu geef je dus even een keer echt groot. Als je de remdruk opbouwt, hoe eerder die optimaal ja, gaat precies. remmen. Uh, Gijs, mag ik nog maar even zo? Dan weten we wat hij kan. Zo, we gaan weer even wisselen. Dat is ook beter voor jou, Reinhard. Nou, hij is nu niet meer van het laffe gedoe, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja. Oh jee, ik krijg er dat. Je wil niet voor niks nog een tweede keer. Ja, het is een beetje zonde om ernaast te zitten, natuurlijk. Fikt hij het een beetje op? Ja, maar denk je wat? <laughs> dat had je toch een half jaar niet gegeloofd dat hij nou zo zit te rijden? Het gaat wel een stuk makkelijker wel. Niet veel. Nee, nou. <laughs> maar ik heb nog niet horen piepen. Je pakt die wel maar vast? Je? Het werd gauw hoor, ja? een Porsche. Ja. ja. het is fantastisch. Het is heerlijk. Hij doet gewoon precies wat je wil. Ik had van tevoren een beetje de indruk dat ja. ik hem moest opfokken, maar het was helemaal niet nodig. Hè. Nee, ik kwam vanzelf. Ik stop met uh, radiopresentaten te zijn. Ik ga een echt vak leren en veel geld verdienen. Zodat ik heel snel uh, zo'n auto kan kopen. Ja, best wel opvallend dat hij er niet is vandaag. Maar hij is ziek hoor. Het heeft niks met die auto te maken. Ja, Tenminste, dat helaas, zegt hij. Dat zegt hij. Gezien, ja. Hoe deed hij het, Grijs? Ja, hij deed het buitengewoon. Want hij leerde er heel vlug bij. Omdat hij al zei dat hij nog niet zo'n enorme autofriek is. Maar dat was hij volgens mij na een uurtje rijden. Was hij dat aardig geworden? <laughs> ja. Want dat is ook. Iedereen kan in een Porsche stappen. En je kan er een safari rally mee winnen, je kan er de 24 uur van Le Mans mee winnen... je kan er mee naar het theater rijden, en je kan er gewoon mee door de grote stad rijden. Alles kan met een Porsche. Mm. Mm -hmm. En er zitten ook allemaal nog knoppen in dat hij heel comfortabel rijdt, ook nog. Dus dan kun je er fijn mee reizen. En dan weer eens een keer een beetje hard en dan zet je dat ding op sport. Ja, dan uh, en dan, uh, nou ja, dan, en dan, dan hoor je gebeurt er van alles ja. en wordt, het geluid wordt beter... En dan wordt hij ook. Uh, dan is het een raceauto. Maar is dat, is dat ook de charme? Dat zelfs iemand zoals Thijs die normaal op de fiets naar zo'n werk komt, in die auto stapt en denkt. Ja, ik wil hem. Uh, ja, dat is absoluut zo. Het is. gelijk uh, mannen zijn toch voor een deel allemaal kleine jongetjes. Uh, een van de leukste dingen van het rijden met een Porsche, wat ik iemand anders heb horen zeggen, overigens. is dat kleine jongetje op de hoek van de straat die zijn duim omhoog steekt. als je langskomt. En dat gebeurt ook echt. Ik heb het meer dan één keer meegemaakt. Oh, dus daar doet u het voor? Da dat is één <laughs> van, van de dingen. Maar helemaal wat ga je zeggen? Als je in die auto stapt, dan, dan geeft dat toch een bepaalde kick. En ja, je kunt er helemaal mee rijden. je kunt er boodschappen mee doen. Uh, je moet je wel beseffen waar je mee onderweg bent. Uh, en daar. Uh, toch om een bepaalde beheerste manier mee omgaan. Want anders ga je er gevaarlijke dingen mee doen? Je kunt er hele gevaarlijke dingen mee doen. Ja. Uh, op de openbare weg. Ja. ja, want het is wel leuk dat je zo hard kan, maar waar mag dat? Uh, nou, dat mag op de autobahn uit, maar dat is geen kunst. Dat kan natuurlijk iedereen. Uh, en dan komt ineens een, een Porsche-club wel in beeld. Uh, wij organiseren rijvaardigheidsdagen. We organiseren slaloms. Als je ergens van een auto leert beheersen, is het slalomrijden. En we organiseren ook uh, circuitdagen. Ja, mensen... ja, dan kan je gewoon op het circuit lekker racen. Ja, en ja. dat bouwen we heel rustig op. Dat gaat onder begeleiding. Uh, en je ziet ook dat mensen die uh, voor het eerst zo'n ding kopen... een beetje huiverig naar zo'n dag komen. Ja. En al gaandeweg uh, zichzelf steeds verbeteren. En het is natuurlijk vreselijk leuk als je op een gegeven moment leert... een groot deel van het potentieel van die auto te beheersen. Al zullen de meeste van onze leden niet tot het niveau van Gijs van Lennep komen... Maar toch, je kunt er een heel eind komen. Die staat gewoon uniek bovenaan. Ja, er zitten hier nog twee mannen aan tafel. Uh, hebben jullie er uh, enige gevoel voor? Lucas, jij? Ik heb nog nooit in een Porsche gereden, maar het is. Uh... Als je dit zo hoort, wil je dan? Ja, tuurlijk. Ja, oké. Okay. Frank, Mark, ik vind oh, die Mark, fascinatie voor voor die. De, ik heb een fascinatie voor die fascinatie voor auto's. Hoe dat toch komt dat dat vooral mannen daar zo. Uh, ja, zo door, door gegrepen worden. En ik heb ook het gevoel dat dat geluid... dat doet ook wel iets. Als ik het geluid hoor van die auto... Absoluut. Ja. Dat, dat bronzige, dat, dat mannelijke geluid... dat maar is de, gewoon pure ja. testosteron. Maar er zijn, zijn toch auto. ook wel vrouwen met een Porsche? Zeker. Okay. Ja, no. En die ja, kunnen, want... vrouwen kunnen goed rijden. Zal ik je vertellen? Kijk, kijk dat... ik wil het nog een keer horen. <laughs> ja, nee, echt waar. want Ik, ik geef me nogal wat les. Dat is mijn vak eigenlijk. Rijvaardigheidstrainingen. En dat doe ik niet alleen met Porsche, maar ook voor Audi. En ook met vierwielandrijvers, want daar hebben we ook mee gereden. Met Thijs, er komt steeds meer in, vierwielaandrijving. Maar uh, dan zie ik heel vaak dat vrouwen beter rijden dan de mannen. Ah ja, maar dan wordt altijd het omgekeerde beweerd, hè? Nee, maar vrouwen luisteren ook goed, ah ja. zeg ik altijd. Dat en dan zeggen, we, we beginnen die mannen te lachen, want dat is natuurlijk ook niet altijd zo. Maar uh, als ze het willen leren dan kunnen ze heel goed luisteren, dan zijn het geen macho's. Dan doen ze gewoon wat je vertelt en dan reizen ze onmiddellijk... De, inderdaad op een slalomreizen de snelste tijd. Het is echt geweldig. Ja. Er was een tijd dat de politie erin reed, meneer de Vaal. Wat waarom is dat niet meer? Uh, ik denk dat het alleen maar met budget te maken heeft. Zijn uh, het zijn dure auto's. Het zijn redelijk dure auto's. Misschien heeft het ook iets met imago te maken, dat weten we niet. Dat zouden we de politie moeten vragen. Want wat voor een imago zou je dan kunnen hebben als politie... als je in zo'n auto rijdt? Ja, het, het helaas leven wat dat betreft in Nederland... en dat, dat blijft toch altijd een beetje poenerig imago. Wat, wat in andere landen nog wel wat anders kan zijn. Ja, is dat verschillend, Gees Nou, het waren wel mijn grote vrienden, hoor, vroeger, heb <laughs> je verteld. Ik heb ze ook nog zelfs de theorie uh, verteld. Ja, in maar... Drie, in drie bergen maar ah, ja. dat was in een andere tijd. Hè? Want dan reed je met, met mijn kever of wat ook, met mijn Porsche-motor erin... en dan kwam er zo'n 911 voorbij en dan zwaaiden ze... want ze wisten wel wie ik was... En dan Zo weinig en automobilisten waren dan er nog. Ja. Precies. En dan zeiden zei ze, kom maar mee. En dan reed je gewoon een stukje achterzaan. Ah, ja. Maar dat zijn allemaal dingen die konden vroeger. Maar dat is niet meer. Nee. Dat is nee. gewoon niet meer. Nee, dat kan niet meer. Maar dat imago, want als je nu... Ik moet eerlijk zeggen, als ik iemand met een Porsche rijd... denk ik altijd, ja, Patser. Dat is ook een soort jaloezie natuurlijk. Hè. Maar is dat in Nederland de houding? Uh, nou, laat ik daar heel eerlijk over zijn. Ik ga zakelijk... Uh, kom ik niet bij een klant met mijn Porsche voor de deur. Nee? Of ik moet toevallig weten dat een grote Porsche-fan is... Uh, maar die handicap heb je een beetje in Nederland, ja. Absoluut. Want dan nemen ze u niet serieus als u dat doet? Uh, nou, het wordt gewoon gezien als poenderig. Hm. Uh, in andere landen, hebben we het over met name Amerika, Duitsland... dan uh, is de mening al gauw, je zult wel iets goed gedaan hebben... als je dat kunt veroorloven. En in Nederland kijken we daar toch gemiddeld anders tegenaan. Ja. En dat is soms wel jammer. En toch is een Porsche behoorlijk geaccepteerd in Nederland, denk ik. In tegenstelling tot, tot, tot andere, bijvoorbeeld, Italiaanse ja. auto's. Ja, Wat ja, ja. ja, voor een Porsche die je dan hebt. Ja, dat is ook zo. Ja, ja de de weg, 11 nou. is Maar dat ze zien er allemaal een een redelijk gedistageerd uit. Dat er 400 pk in zit, waar wij vroeger mee raced op het circuit... waar je nu mee gewoon op de openbare weg kan rijden. En wat je natuurlijk niet altijd kan gebruiken. Maar dat is gewoon ook de kick op te hebben. Ja, dat is elke auto vaker. Ja, want het feit dat je dan met zo'n auto hier in de rijt... en mag nooit harder dan 140... Ja, feit het, lekker optrekken. het feit dat het kan, is dat al genoeg dan? Ja, maar je kan ook wel eens even op het gas gaan staan. Hè? Ja, nee, dat weet ik niet. Dat, dat je no heel vlug naar de 100. <laughs> of heel vlug naar 130. Hier ah, en ja. daar tegenwoordig. Ja, je kunt zo... prima oefenen op op- en afritten en uh, snelweg lossen. Uh, dus er zijn echt recht, nog wel... uit okay. hard rijden is de kunst niet. Nee. nee precies. Nog het laatste autonieuws, grijs. Uh, Victor Muller wil weer een nieuwe spijker maken. Wat denk je daarvan? Ja, ik ken uh, Victor goed. En uh, ik vind het een geweldige zakenman. Ondernemer. Saab niet gered? Ik, nee, maar dat is jammer, want dat had hij anders wel. Als die Amerikanen, General Motors, dat niet tegengehouden had, hm. hadden... om die technologie aan China te verkopen. Dus anders had hij het absoluut voor elkaar gekregen. Maar dat hij gewoon doorzet, zelfs met het kleine merk Spijker... om toch weer een auto te maken. Ja, of het ooit wat wordt, dat weet, ik, dat weet ik absoluut niet. Misschien ook niet, maar ik vind het wel heel enthousiast dat hij het doet. John Ellen Joanna. Natuur op 1. Vandaag met Lucas Winninger en we, Om het voorjaarsgevoel nog even vast te houden, gaan we het hebben over dit beestje. Ah, die zit lekker stil. Kunnen we hem mooi van dichtbij bekijken. Hé hey vlinder, hé hey vlinder. Kom je zomaar hier. De dagbouwoog. Zwaar uw staart vlinder. De gehakkelde Aurelia. het gaat niet zo goed met onze vlinders. CBS berichtte deze week dat de vlinderstand op het laagste niveau in 20 jaar zit. En wat is er aan de hand? Ja, dat klopt. Dus de Vlindersdichting en CBS hebben weer een telling uitgevoerd. Net zoals ze de afgelopen jaren ieder jaar hebben gedaan. En er zijn er nu een stuk minder dan, dan oorspronkelijk. Dus de eerste telling is uit 1992. En daarmee vergeleken is nu over de hele linie... Eh, toch echt wel een tientallen procenten minder vlinders maar dat verschilt wel heel erg per vlindersoort. Hm. En wat, wat voor oorzaken zijn er? Ja, oorzaken, dat is natuurlijk altijd meteen waar mensen direct naartoe willen. Ik vraag het ook als tweede vraag. Um, <laughs> dat is heel lastig om dat precies aan te geven. Waarschijnlijk zijn het meerdere oorzaken. Dus het kan zo zijn dat, uh, dat er gedeelte gewoon komt door vervuiling. Vlinders zijn toch gevoelig, net als... Uh, andere kleine dieren voor vervuilingen. Maar dat is ook weer niet helemaal het hele verhaal. Want er zijn allerlei verschillende soorten vlinders. En de ene kunnen juist heel goed tegen sommige stoffen, andere uh, veel minder. Dus daar zie je ook misschien die verschillen die, er, uh, die je dus in die meting ziet. Je ziet dat sommige vlinders veel meer voorkomen op dit moment dan in 1992. Uh, terwijl andere juist flink zijn teruggelopen. Dus ja. vervuiling kan een probleem zijn. Uh, vlinders eten nectar vooral. Dus dat is een soort van suikerhoudende stof die uit bloemen komt. De terugloop van de hoeveelheid nectar zou ook een probleem kunnen zijn. Dus er zijn meerdere problemen uh, die eraan zouden kunnen meespelen. Ja, en waar is een vlinder eigenlijk goed voor? Dat is natuurlijk ook weer een hele foute <laughs> vraag, dit. Maar uh, ja, wat waar doet doet hebben we nou eigenlijk? De, nou ja, bijen, daar, ja. daar is ook gedoe over hè, dat die er minder zijn. Maar die heb je, begrijp je dat je die nodig hebt voor dat stuifmeel wat doet een ja, vlinder? Ja, vlinders doen dat ook gedeeltelijk. Die zijn ook uh, belangrijk voor stuifmeel rondbrengen. Het zijn eigenlijk een soort van de postbodes voor de, voor de bloemen. En die brengen dan de geslachtcellen rond. Um, waarna dan weer een embryo kan worden gemaakt. Hey embryo. ja. En, um, dus dat is één functie die ze hebben. Maar de andere functie is natuurlijk ook dat ze als vlinder, maar met name ook als rups... Uh, weer voedsel zijn voor andere dieren in het voedselweb. Dus je, die voedselweb die zijn altijd opgebouwd uit allerlei beesten die elkaar opeten... Um, en de rupsen zijn een heel belangrijk voedselbron voor vogels. Ja, dus als je dat weghaalt, dan hebben die vogels vervolgens weer een probleem. Ja, dan, krijg je bij de, dan zie je dat vervolgens in de vogels weer terug. Ja. Is het met andere insecten ook zo dat, dat ze afnemen in aantal? Nou, dat is veel minder duidelijk. Want uh, we hebben dus nu hele goede data over die dus hele goede gegevens en tellingen van die vlinders. Maar er zijn weinig mensen die inderdaad pissenbedden tellen op zo'n grote schaal. Ja, of dus, kakkelakken. Ja, en dat is ook veel moeilijker. Want een vlinder kan je gewoon heel goed herkennen. Omdat die een dus soort van, die hebben een, als ze hun vleugels open hebben staan... hebben een soort van uithangbord van welke soort ze zijn. Dus het is heel makkelijk om vlinders te classificeren van dat is, daar vliegt een dagbouwhoogje... of dat is een blauw Gentiaantje. Nou, dat gaat redelijk goed, maar de ene pissenbed... van de andere onderscheiden moet je al gauw een, een, een microscoop hebben. Ja, ik dacht al dat er maar één soort was, namelijk die grijze. Um, maar, maar er zijn er meer. Ja, er zijn er natuurlijk ook heel veel van. <laughs> Oké, okay, ja. En waarom bespreekt zo'n verpinder dan zo tot de verbeelding? Nou ja, waarschijnlijk dus omdat hij zijn marketing mee heeft... hij ziet er gewoon prachtig uit. Als je dat openzet, dan, dan, dan komt hij dus een enorme kleurpalet naar je toe... En die gebruiken die vlinders om met elkaar te communiceren over hoe goed ze zijn. Het is met name seksuele selectie waarschijnlijk die eraan meespeelt. Dus een mooie vlinder die heeft een grotere kans om het evolutionair lang uit te houden. Omdat hij meer nakomelingen kan krijgen. Omdat hij uh, sneller aan een partner zal komen. En, en dus dat is één kant. En de andere kant zie je ook dat de buitenkant van de vlinders vaak juist um, zo zijn geselecteerd. Dat ze heel mooie camouflages kunnen hebben. Dus meestal zijn de binnenkanten, die, als het open gaat, dan is het prachtig. Ja, ja. En de en buitenkant zijn, is een beetje bruin. Ja, en er zijn heel veel liedjes over vlinders. Als je verliefd bent, heb je vlinders in je buik. Er zijn ja. er altijd allerlei... Ja, mensen maar... zeggen nooit van ik heb kakkerlakken nee, in mijn of buik. of Ja, als het uit dus... is, zei iemand bij ons op de redactie. Dan misschien. <laughs> maar, maar het roept dus blijkbaar iets op. Is dat, ja. Heeft dat met te maken met hoe het eruit ziet? Ja, ik denk dat dat, dat, dat wel een heel belangrijke uh, reden is. En ze vliegen natuurlijk rond, dus je kunt ze ook zien. Je, je komt ze de hele tijd tegen. Voor een kakkerlak moet je echt onder een... En uh, onder een steen kijken. Ja. Of nou voor een pissenbed in ieder geval. Ja, ja. Dus... Heeft het, uh, het lijkt wel een beetje op een autogrijs. Een vlinder. Ja, in de zin nou, van een... dat het er mooi uitziet en dus iets oproept. Prachtig, op een gekke gek op vlinders. Ja. Ja, met dat verschil dat een vlinder juist veel. die kwetsbaarheid heeft. Te weinig. Een ja. vlinder, vlinder heeft, kets... heeft juist die kwetsbaarheid. Ja, en een auto niet. Nee, volgens mij niet. Nee, <laughs> nee dat, is In tegendeel. dat is wel een verschil. Um, er wordt ook heel graag gezegd, uh, Lucas, dat als, je, uh, als het niet goed gaat met, met insecten, met vlees, dat het dan ook niet goed gaat met het milieu. Uh, Klopt, kan je dat, die verbinding zo leggen? Of is ook dat, dat te is weer, simpel? dat is weer heel moeilijk. Je, aan de ene kant kan je zeggen, van vlinders zijn een soort van uh, soorten... die afspiegeling geven van hoe het met een heel ecosysteem ervoor staat. En dat, dat zeggen ze ook bijvoorbeeld over grote zoogdieren. Dat als je grote zoogdieren hebt, zeg een olifant of een neushoorn... dat dan waarschijnlijk het hele ecosysteem redelijk goed in elkaar zit. Omdat dat, die kunnen er alleen maar zijn als de rest het ook allemaal goed doet. En met vlinders zeggen ze, uh, is het idee dat, dat, toch, uh, dat, dat, dat je bijvoorbeeld een afspiegeling hebt... van hoeveel vervuiling erin is in zo'n ecosysteem... Maar het is niet helemaal duidelijk of dat nou of dat echt waar is. Overigens wonen het grootste deel van de vlinders wonen niet in Europa, maar zitten echt in de, in de tropen. Daar zitten echt de grote variatie in de vlindersoorten. En dat zijn er dus echt dat zijn er honderdduizenden. Het aantal vlindersoorten waarvan ze nu ongeveer denken dat, het, dat, het, dat ze er zijn... zijn 175.000. En, en dat die... zijn dus allemaal verschillende ja, vlindersoorten. En waarom zitten die in de tropen? Heeft dat met temperatuur en vochtigheid en zo te maken? Ja, gedeeltelijk. Want de vlinder kan niet vliegen als het te koud is. Dus als het vijf, minder dan 15 graden is, dan start hij niet, zou ik maar zeggen. Oh, dus als je er eens uh, ziet vliegen, dan weet je dat het warmer dan 15 graden is? Ja, dan, dan moet het in ieder geval uh, ah, ja. op het moment van starten... moet het dan uh, 15 graden zijn geweest. Anders, anders dan krijgen ze niet genoeg... Uh, ja, dan, dan krijgen ze het niet rondgepompt en dan wil het niet. Dus ze kunnen daarna, als ze eenmaal vliegen, kunnen ze zich vaak ook wel weer wat warm houden. Ja. Dus ze kunnen wel een stukje door de kou heen vliegen. Maar ze moeten echt voor dat, voor dat opstarten, moet het wel warm genoeg zijn. Ja, dus is het logisch dat er dan in de tropen meer zichtbaar zijn? En, en is daar ook iets bekend over afname van de vlinderstand in Afrika bijvoorbeeld? Of is dat... Nou ja, in de tropen zie je dus heel veel dat er uh, natuurlijk ontbossing plaatsvindt... waardoor er waarschijnlijk al honderden, zo niet duizenden van dit soort soorten zijn verdwenen... omdat die vlinders dan waarschijnlijk lokale soorten zijn... die dus maar in kleine gebieden voorkomen. En als je dan opeens, zeg, een paar honderd vierkante kilometer regenwoud kapt... dan heb je best een kans dat daar een aantal van die soorten verdwijnen. Ja. En maar het probleem daarvan is, daar is natuurlijk, zijn niet al die mensen die die vlinders tellen. De hele tijd, die tellingen zijn daar veel minder betrouwbaar. In Nederland is dat dan heel goed geregeld. Dat hebben wij dan weer heel goed ja. voor elkaar, met al onze tellers. Maar overigens is wel weer interessant, dus waarom hebben mensen nou altijd het over vlinders? Wij spreken allemaal, als, je, als wij over vlinders praten, dan denken we over die hele mooie vlinders die je overdag ziet vliegen. Terwijl er natuurlijk ook eindeloos veel vlinders zijn die alleen maar s'nachts vliegen, de zogenaamde uh, nachtvlinders. En die noemen we dan al gauw motten, omdat ja. we ze gewoon uh, niet zo mooi vinden. Nee, ze zijn je bruin, je ziet ze niet. Ze komen aan de voorkant van je, van je koplampen te zitten als je te hard rijdt. Dus, dus ja, die marketing is wel echt iets dat heeft, ze hebben het gewoon, de mooie vlinders hebben het voordeel dat ze ja, echt in de kijker staan. Ja, nou, duidelijk, Dankjewel, we gaan opletten, want het is in ieder geval 15 graden als we ze vliegen en dat ga ik niet meer vergeten. We zijn zo bij u terug na het nieuws van drie uur. Tot zo.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 Ex-baas van de Nederlandse Bank over de crisis. Ik vind dat iedereen zich misdragen heeft, maar ook de banken. De rubrieken van Bert Brussen, Justus van Oel en Frits Barend. Alle clandestine drugs- en dopingdealers zijn volgens mij... Makelaars in ellende en verdriet. Veel satire. Wacht even, die ene hele dunne. Een hele dunne kippetje, ja. Wendy van Dijk, ja. Ja, die ken ik. En Jesse Live-muziek van Licks and Brains. Anybody gonna make it right, anybody gonna make it right. Je bent welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Live.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 Kijk op www.wethoeitsit.nl. Dit is Radio 1.